10 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. Bij thuiszorgorganisatie Sensiere in de Achterhoek komt een waarnemer. Die moet erop toezien dat de afspraken over thuiszorg... met staatssecretaris Van Rijn worden nageleefd. Sensiere heeft zijn 1100 medewerkers collectief ontslagen. Vakbond Abfacabo FNV zegt dat Sensiere met de gemeente heeft afgesproken... dat ze als goedkopere hulp weer worden aangenomen. Van Rijn schrijft de Kamer dat Sensiere volgens de regels heeft gehandeld...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 De regeringspartij PvdA heeft dit voorstel van de ChristenUnie aan een meerderheid geholpen. Volgens staatssecretaris Stevens zal er in de praktijk weinig veranderen. De politie spoort nu ook alleen criminele illegalen op. Dan nog het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. De wind gaat liggen en er kan mist ontstaan. Morgen in het zuiden en westen bewolking en mogelijk wat neerslag. Elders af en toe wat zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, een uur sport op de donderdagavond. Gisteravond melden we het al, zwemcoach voor haar vertrek naar Australië. Maar we horen straks van hem waarom. Australië is een, een zwemland bij uitstek. Uh, dat zit daar echt in de cultuur. Nou, dat gekoppeld aan het hele avontuur wat Australië is. Ja, dat maakt me op dit moment een uh, gelukkig mens. En volgend jaar, na de Olympische Winterspelen in Sochi... kunnen Olympische medaillewinnaars bij het uh, schaatsen bewonderd worden... in het Olympisch Stadion. Want daar komt een kunsteisbaan te liggen. Voor oud-wereldkampioen Rintje Ritsma een droom die werkelijkheid wordt. Het mooiste zou zijn dat de wedstrijd in de avonduren wordt gereden met, uh, met licht erop. Ja, dan krijg je echt zo'n zo sprookjesachtig plaatje. Krijg je dan. Uh, dus in, in, in ons hoofd hebben we het helemaal zitten. Uh, nu, de, nu de uitvoering nog. En weet u nog dat Foppe de Haan een paar jaar geleden bondscoach was van de voetbalploeg van Tuvalu. Een eilandje aan de andere kant van de wereld. Nou, vanavond oefende Tuvalu echt waar, tegen de amateurs van Urk. En er werd niet alleen uh, voetbal gekeken door uh, Foppe de Haan. 2400? Ja. Oké. Okay. Nou, wie meer? 2450. Eenmaal, andermaal. Verkocht. Plasje. Nou, ben ik benieuwd wat u verkocht heeft. Dat horen we straks misschien in een reportage vanuit het uh, vissersdorp Urk. Verder blikken we vooruit naar de marathon van Amsterdam... die zondag op het programma staat. En er is een uh, reportage over de 2K3-banden in Antwerpen. Dat en misschien nog wel veel meer tot 11 uur in Langse Ja, de Nederlandse schaatsers die rijden eind uh, februari volgend jaar... na de Olympische Winterspelen op een bijzondere plek... het NK Allround en de Nederlandse kampioenschappen Sprint. Het uh, Olympisch stadion krijgt dan een mobiele kunstijsbaan... waar officiële lange baanwedstrijden gereden mogen worden. Nou, met die schaatsbaan in Amsterdam... komt een droom van Rintje Ritsma een van de initiatiefnemers uit. Nou, een droom uh, niet alleen om die wedstrijden... maar met name uh, dat er hier gewoon een, uh, een dikke maand ijs ligt. En, uh, dat is wel heel bijzonder. En, uh, als toetje krijgen we het NK en het KPN NK Allround en het NK Sprint krijgen we hier te zien. En hopelijk met gewoon helemaal rampvolle tribunes en dat zou wel geweldig zijn. Wat is dan voor jou de meerwaarde van het schaatsen in de buitenlucht? De wedstrijden zijn denk ik bijzonderder en we lopen natuurlijk al een aantal jaren te roepen dat er iets in het schaatsen moet veranderen. En uh, ja, ik denk dat dit een, een stapje in de goede richting is. En hopen dat, dat alle critici, dat die nu ook volgen. En uh, dat die ons ook helpen ondersteunen om dit, uh, om dit verhaal succesvol te maken. Want dat, daar staat en valt alles bij. Maar is schaatsen in de buitenlucht dan per definitie heroïsche? Uh, uh, gek genoeg is dat de wedstrijden op binnenbanen vaak uh, als hetzelfde beleefd worden. En dat de wedstrijden bijvoorbeeld uh, Budapest, Insel, uh, Colalbo... die wedstrijden die blijven toch langer hangen. Er blijven herinneringen als je een sneeuwbui hebt... of je hebt uh, warme temperaturen zodat de wedstrijd uitgesteld moet worden. Ja, dat zijn speciale omstandigheden die, uh, die meehelpen om zo'n wedstrijd bijzonder te maken. En ja, eigenlijk hoort dat niet, want iedereen zou gelijke omstandigheden moeten hebben... Maar als we dan terugkijken in de geschiedenis, wanneer de laatste onterechte winnaar is geweest, dan is dat ergens jaren tachtig geweest en de Erk En voor de rest hebben altijd de juiste personen zijn kampioen geworden. Er komt hier een mobiele ijsbaan te liggen, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, de ijsbaan komt op een plateau te liggen, uh, uh, een, een 20, 30 centimeter van de grond. En daar komt gewoon een 400 meter baan op en zelfs ook ijs op het, uh, op het middentrein. Dus dat is relatief makkelijk toe te passen? Nou, het is niet makkelijk. Het is echt een megaproject. En uh, ja, het dat, dat, dat, dat gaat nog lastig genoeg worden daar niet van. Maar het is allemaal berekend en uh, de partijen die we nodig hebben... die, die hebben allemaal akkoord gegeven. En, uh, en technisch gezien is het, uh, is het mogelijk. Maar het is wel weer iets unieks. Maar we hebben uh, natuurlijk een maand ijs hier. Dus uh, om zo'n baan voor alleen één wedstrijd neer te leggen, dat gaat echt niet. Verwacht je dat het stadion helemaal vol gaat lopen? Ja, dat verwacht ik wel. Iedereen, als je nu de reacties ziet op Twitter, hoe enthousiast iedereen is. Uh, ja, er zijn eigenlijk geen negatieve mensen. Uh, die, die, uh, die iedereen zegt, ik wil er gewoon bij zijn. En uh, ik zou zeggen, zegt het voort, zegt het voort. Gewoon 16.000 man op de tribune hier. Maar is dit dan een, voor jou een van de mooist denkbare locaties in de buitenlucht in Nederland? Uh, qua bijzonderheid uh, denk ik wel, ja. Ik denk dat wij in Nederland niet nog zo'n ander stadion hebben. Dat je zegt, van, nou, dat, dat is ook een uniek plaatje om daar een wedstrijd te organiseren. En uh, ja, als je de, de omgeving hier ziet, en je, ziet dan, uh, en je denkt daar ijs bij en uh, ja, het mooiste zou zijn dat de wedstrijd in, in de avonduren wordt gereden met, uh, met licht erop. Ja, dan krijg je echt zo'n zo sprookjesachtig plaatje krijg je dan. Uh, dus in, in, in ons hoofd hebben we het helemaal zitten. Uh, nu, de, nu de uitvoering nog en da, ja, daar hebben we een, uh, een groot aantal partijen hebben daarvoor nodig. Dus wat jou betreft mag het snel uh, februari 2014 zijn? Nou, nog niet snel. We hebben nog wel een beetje tijd nodig. Ja, het schaatsen Rintje Ritsma tegen Leon aan... die ziet het al helemaal voor zich. Een sprookjesachtig plaatje schaatsen in de buitenlucht. Een beetje zoals vroeger. De sneeuw die voor een witte Kerstmis zorgde en die aan de natuur de romantische schoonheid gaf... die men op die dagen zo waardeert... bleef door afwezigheid van wind dik en stil op de takken liggen. Maar toch konden de Nederlandse schaatskampioenschappen doorgaan... dankzij de Jaap Edenbaan in Amsterdam... Bij de heren was de 20-jarige Art Schenk de grote verrassing. De stijl van Art Schenk, die op de 10 kilometer tegen Kees Verkerk reed... trok de bewonderende blikken van meer dan 5.000 kijkers... die de fraaie Jaap Edenbaan omzoomden. Met de jonge Art Schenk heeft zich een nieuw schaatstalent aangediend... waarvan Nederland nog bijzonder veel mag verwachten. Aan de telefoon, Mannix Koolhaas, journalist en schaatshistoricus... en de romanticus vooral. Dag, Mannix. Goedenavond. Goedenavond. Gok, gok is wanneer was dit? Dit was uh, 1965 geloof ik. Heel goed zeg. In één keer goed. Ja, echt. ja juniorenkampioenschap? Nee, nee. Senioren, ja. senioren. Ja, toen ja. Uh, de Week van uh, de nieuwe Jaarpedebaan. Ja, dat ja. klopt. Zeg, jij bent, ik zei uh, gekscherend schaatsromanticus, maar dat ben jij, dat, dat ben je echt, dat weet ik. Dus voor jou moet het een geschenk uit de hemel zijn, dit uh, Nederlands kampioenschap buiten. Ja, ik roep dat ook al jaren, dat we weer naar buiten moeten. Kijk, schaatsen is gewoon een wintersport. Het is een strijd tegen de, uh, tegen de elementen, een strijd in de natuur. Uh, Bedenk eens dat skiën alleen nog maar indoor gehouden zou worden. Er zou geen mens meer naar komen kijken. En dat is natuurlijk een groot probleem waar die schaatsport mee te maken heeft. Het, het, het format, de, de manier waarop gestreden wordt, is al niet superspannend. Eén tegen één en dan na het eind kijken wie het snelst is. Dus moet je het van die natuur hebben. En, en die link is verbroken en die link moeten we weer herstellen... Absoluut. Je, je hebt uh, getwitterd vandaag. Ja, ik heb mijn eerste tweet gestuurd... Ja. dat uh, de toekomst van het Gaatse inderdaad in het verleden ligt. En uh, dat is niet alleen maar uh, romantisch. Uh, ja, Ook de NOS die, die, die roept dat, dat plaatje voor de toeschouwer en voor de tv-kijker... want die brengt tenslotte het geld binnen tegenwoordig. Dat moet weer spannender en mooier uh, worden. We herinneren ons inderdaad... en in dat opzicht ben ik het helemaal eens met, met Rintje... we herinneren ons allemaal nog uh, de vogelpoep van Hilbert van het Duim... Uh, de extreme kou, wie 50 is of ouder, van uh, lacht hij in 1967. Dat is de strijd tegen de elementen. Ik bedoel, het is ook de Elfstedentocht die de heroïek van, de, van het schaatsen maakt. En ja, uh, Tialf is prachtig en Almere zal nog mooier worden. Maar die heroïek, die zou je daar nooit meer terugvinden. Ja, maar, maar ik luister. Uh, je, je weet ook Erik Vleem, 1988. Dat is nou precies de uitzondering die de regel bevestigt. Nou, vertel dan even wat er gebeurd is. Nou ja, dan, dat was een toernooi in, in Alma-Ata en dan uh, was het uh, smiddags prachtig weer... en daarna begon het te waaien en uh, werd iedereen van het ijs afgeblazen. Ja. Nou, dan kreeg je een onterechte wereldkampioen. Maar met een allround toernooi, en dat is vi die vier afstanden... wat het al moeilijk maakt voor het publiek om precies te begrijpen hoe dat werkt. Dan rij je vier afstanden. Nou, de kans dat je vier keer betere omstandigheden hebt dan je tegenstander, die is minimaal. Dus je moet gewoon uh, af en toe een klein beetje geluk hebben, maar over het algemeen zal... Uh, de, de winnaar, de terechte winnaar zijn. En als we 100 jaar de buitenkampioenen bekijken dan is dat van Jaap Ede tot Arts Genk... zijn dat eigenlijk altijd de terechte kampioenen geweest. Manik, je hebt heel wat documentaires op je naam staan. Uh, ik herinner me een mooie radiodocumentaire over de lcd Toch van 1963... Uh, met prachtige opnames. Uh, jij hebt als geen ander een beeld van de romantiek van het schaatsen. Stel nu Rintje maar die heeft die documentaire gehoord... die denkt, nou, die koolhaas die heeft het helemaal voor zich. Dat plaatje, die mag de baan gaan ontwerpen... hoe die aangekleed moet worden. Hoe moet hij er dan uitzien volgens jou? Nou ja, het Olympisch Stadion, dat is prachtig. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook de heroïk van het Bieslet Stadion in, in Oslo. Waar is het schaatsen in Noorwegen aan, aan verloren en, en aan verdwenen? Dat is omdat Bieslet wegging. Dat was dé heilige schaatstempel met een prachtige natuurijsbaan Waar uh, ja, alle grote kampioenen, uh, arts Henk, Eric Hayden, allemaal zijn ze daar kampioen geworden. En uh, dat is verdwenen omdat het alleen nog maar een stadion werd. Ja, als je daar ook zo'n ijsbaan kan neerleggen... ik weet zeker dat die Noorden ook weer met z'n tienduizenden... naar het gaatse ja. komen kijken. Nee, Oké, okay, dan, dan hebben we de baan neergelegd, maar dan de aankleding. Moeten er, uh, moeten er bol, uh, bol uh, lampjes uh, op, de, op de middenbaan... Uh? Ach, je mag het aankleden zoals je wil. Kijk, de Jap Edebaan met, met zijn uh, peerlampjes. Dat is natuurlijk het ideale decor voor een, uh, voor een natuurreisbaan. En uh, het liefst ook nog een flinke sneeuwbui eroverheen. En dan wordt het, uh, wordt het plaatje helemaal prachtig. Ja. ja, en dan weet je ook dat je daarmee weer toeschouwers en weer kijkers trekt. En dat heeft die sport natuurlijk hartstikke nodig. Want uh, in Nederland blijft het een wereldsport. Maar we zagen het uh, vorig jaar in Moskou. Bij een wereldkampioenschap zit daar gewoon geen mens op de tribune. ja. Goed, eh, tot slot, broodje worst met of zonder mosterd? <laughs> nou nee, ik wil nog wel één voorbeeld noemen... Wat nee, ik stel, ik stel, ik stel, je, ik stel jou een vraag, Marnix Cola's. Dus ik stel je een vraag, gewoon antwoord <laughs> geven. Met of broodje. zonder? Nee, natuurlijk. En ook uh, de koek ook. die moet daar ook gewoon weer klaarstaan. Ja, en, en dan uh, kunnen we die cultuur nog uh, zeker een eeuw uh, in leven houden. Nou, tot slot, je wilde nog iets zeggen, want ik onderbrak je. <laughs> ja, kijk... Uh, Iets anders wat, wat in de tijd van Jaap Eden uh, al uh, werd gedaan en waar we het huidige schaatsen ook weer mee spannend zou kunnen maken. Toen werd de 500 meter en de 1500 meter werd besloten met een finale rit tussen de een, nummers 1 en 2 van de voorronde. Dat zou je nu ook weer kunnen invoeren. Kijk, die 500 meter wordt nu twee keer gereden. Ze moet een keer in de binnenbaan starten, een keer in de buitenbaan. Dan moet je die tijden bij elkaar op, optellen. Er is geen mens die dat begrijpt. Dat is hartstikke ingewikkeld. Waarom niet gewoon de nummers 1 en 2 van de, van de eerste omloop een finale rit laten rijden? En de winnaar krijgt de gouden plak. Je begint met de nummers 3 en 4 om een bronzen medaille. Kijk, dan heb je, zoals dat in de moderne sport heet, een beslissend moment. Dan kan iedereen zien wie deze rit wint. Wint goud. Die Goed. is winnaar. Als je op die manier die sport moderniseert. En dat deden ze dus in de tijd van Jab Edel. Dan weet ik zeker dat je weer. Uh, miljoenen kijkers, ook in landen waar ze die schaatscultuur niet kennen... aan de buis uh, gekluisterd kan krijgen. Aan jou zou het en zou dus geld kan binnenhalen. Ja, aan jou zal het niet liggen, Mannix. Dankjewel uh, voor nu en verheug je vast op uh, februari uh, volgend jaar. Dankjewel. Ik zal er zeker bij zijn. Oké. Okay. Goed, Mannix Collas, was dat over uh, de mobiele baan... die gelegd gaat worden in het Olympisch Stadion... februari volgend jaar na de Olympische Winterspelen. Het is uh, kwart over tien. Met het vertrek van Jacco Verharen naar Australië verliest het Nederlandse zwemmen zijn kampioenenmaker. De 44-jarige Verharen stond in zijn jaren bij de zwembond altijd garant voor succes. Ranomi Jojo bezorgde hem tijdens de Spelen vorig jaar in Londen zijn tiende Olympische gouden plak. Verharen kreeg al vaker aanbiedingen uit het buitenland, maar stond nooit open voor een vertrek. Een aanbieding uit Australië kon hij echter niet laten lopen. Ja, Australië is een, een zwemland bij uitstek. Uh, dat zit daar echt in de cultuur. Uh, uh, ze hebben grote prestaties al achter hun naam staan. En, en ja, er zit zoveel potentieel. Nou, dat gekoppeld aan het hele avontuur wat Australië is. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Ja, dat maakt me op dit moment een uh, gelukkig mens. Wat wordt uh, de belangrijkste uitdaging voor jou? Nou, de belangrijkste uitdaging is, het is een groot land uh, met ongelooflijk veel zwemmers. Nou, om, dat, om dat op één lijn te krijgen, uh, zonder dat ik er een eenheidsworst van wil maken. Maar om uh, uh, coaches met elkaar goed te laten communiceren, uh, uh, wetenschap uh, te implementeren, nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn hele uitdagingen. Uh, uh, alleen al logistiek gezien uh, komt daar nog wel wat bij kijken. Je zei het zelf al, Australië is natuurlijk een enorm groot zwemland. En het was daar erg onrustig. In Londen hebben ze slecht gepresteerd. Veel kritiek op de ploeg. Uh, je begint aan een, aan een lastige klus, lijkt me. Nou, ik, ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant kun je ook denken... ze hebben het ergste achter de rug. Uh, daar is een uh, hele review uh, aan uh, ja, achteraf gegaan eigenlijk. Hè. Ze hebben dat uit en daarna besproken. Dat is in de media geweest. Nou, ze lieten een voorzichtig herstel zien tijdens de WK in uh, Barcelona. Uh, daar halen ze... Naar uit mijn hoofd toch eventjes 10, 12 uh, medailles op. Dus, dus uh, zo erg is het allemaal niet. En uh, ja, wat dat betreft uh, uh, denk ik vanuit die positie kan het alleen maar beter. Want dat is natuurlijk wel absolute ambitie. Ze willen beter dan wat ze nu doen. Uh, Nederland gaat je natuurlijk missen. En uh, time... Qua timing is het misschien een beetje gek. Hè? Want je had niet zo gek lang geleden. Had je je contract verlengd. En dan nu toch zo eens weggaan. Ja, dat, dat is toch een beetje inherent aan sport, denk ik. En, en uh, ik, ik had mijn positie in Nederland ook zeker niet opgegeven. Want uh, er zijn in het verleden wel eens vaker aanbiedingen geweest... uit andere landen om dat, dit te gaan doen. Nou, Ik heb er altijd voor gekozen om in Nederland te blijven. Omdat ik nog steeds overigens alle potentieel zie en alle vertrouwen heb in een, in, in een goede afloop daarin. Maar deze, uh, uh, met deze kans het land, maar ook de sportieve ambitie van het land... Ja, die, kon ik, uh, die kon ik echt niet laten gaan. En, uh, en na Rio weggaan was in die zin dus geen optie? Het moest, het moest nu? Ja, dat, dat, dat moest van mij zelf nu. Uh, uh, de, de, want, want dit is wel echt het moment. En ja, je moet je ook voorstellen dat, dat dit soort aanbiedingen... Uh, die komen echt niet elk jaar uh, voorbij. Uh, en, en die kans moet je pakken als die er is. En uh, volgens mij is dat ook inherent aan topsport. Pieter van der Hogeband moet jou opvolgen? Uh, nee, Pieter van der Hogeband moet mij niet opvolgen... Uh, uh, het zou wel mooi zijn als die, hij is betrokken uh, en dat hij misschien nog wel iets meer betrokken blijft zelfs. Maar waarom moet hij niet in jouw functie uh, komen? Nou, Pieter van Hoogband is geen technisch directeur en is ook geen coach. Maar wel van een ongelooflijke waarde voor het Nederlandse zwemmen. Dat was en is hij nog steeds. En uh, om zijn expertise in te zetten op verschillende facetten, ja, daar zou ik altijd voor kiezen. Tot slot, uh, ja... Je gaat nu werken voor Australië. Wij hebben Cromo Jojo, Zij hebben onder andere Kate Campbell. Ja, voor wie ben je nou? Ja, dat is altijd een lastige vraag natuurlijk. Kijk, uh, uh, je bent altijd voor degene... Als je, als je ergens werkt en coacht... dan wil je dat diegene waarvoor je werkt, dat die wint tegelijkertijd is het zo dat uh, Ranomi zit in mijn hart. Zo is dat nu eenmaal. Ik heb dat helemaal mogen meemaken... van uh, zeg maar, uh, een, een, een hele goede jeugdzwemster naar Olympisch kampioen worden. Ik heb dat mogen begeleiden. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Want zij is een van de redenen dat ik überhaupt deze stap kan maken. En uh, als ik het uh, naast een Australische iemand anders gun... dan is het Ranomi. Zwemcoach Jaco Verharen in gesprek met uh, Martin Vriesema. Zometeen gaan we het hebben over de marathon van Amsterdam, over de Tuvaluanen die in Nederland zijn. En we bellen even met hockeycoach Max Kalders, want de Argentijnen liggen dwars. Die doen heel vervelend, zometeen meer daarover. Eerst gaan we naar het voetballen, met name naar het kleine IJsland. 300.000 inwoners stelt het land, maar nog altijd kans op een WK-kwalificatie. IJsland kan via de playoffs een plekje op het WK veroveren. In Nederland speelt een aantal IJslanders. Bijvoorbeeld Cictozon van Ajax, Finn Bokerson bij Herenveen en Gudmundson bij AZ. Dat zijn de bekende namen, maar hoe zit dat met de andere spelers? Rob Fleur neemt het elftal door met AZ spits Johan Berg Gudmundson. Waar speelt bijvoorbeeld keeper Halderson? Ja, hij speelt in IJsland. Hij speelt met het de, de beste, beste team in IJsland, K.R. En ja, hij is een, hij is een hele goede keeper. En hij denk dat hij 27 of zo. Mm. Maar hij is niet, hij is alleen speler. Hij is niet de prof in de eerste elftal. Staan er nog meer op het lijstje jongens die bij jullie spelen? In, in, in, in IJsland zelf? Nee, hij is alleen in, in de helft of het uh, spelen in IJsland. En één en op, op de bank. Hij speelt ook in IJsland. Maar de andere jongens uh, zijn uh, pro voor boss. Ik zie je staan. Is dat de Sigurdsson van Spurs? Ja, ja dat is uh, Sigurdsson van Spurs. Hij is uh, echt, echt een topspeler. Kunerson, waar speelt hij? Cardiff City in Engeland. Hij oh, dus Premier League. Ja, het is Premier League. Hij is uh, altijd in de basis daar. Zo. Hij is ook een hele sterke speler. En dan hebben we ook nog uh, R. Sigurdsson... Waar speelt hij? Hij speelt in uh, FC Copenhagen in Denemarken. Dat so is uh, ook een goede team, Champions League. Dat so is een goede speler daarom. Het gek is, Finn Bogason van Heerdeveen is wisselspeler. Hè? Ja, hij is op de bank. <laughs> uh, we hebben, uh, we hebben uh, Kolbein, hij is natuurlijk uh, echt de topscorer bij IJsland. Hij scoort denk ik uh, 13 keer, keer in... Uh, 19 uh, wedstrijds of zo, zo. Hij is echt een, een topspits. Dan heb je Kut Johnson, ja, de oude de, speler. Is, is dat Aydur? Inmiddels ja, Aydur. Uh, ja. 5, 36? Ja, hij is, uh, ja, ik denk hij dat... is de aanvoerder. Nee, nee, hij is niet de aanvoerder. Maar hij, hij is, uh, uh, nah, hij is uh, heel veel kwaliteit met Aydur. Hij speelt met uh, Barcelona en Chelsea. En hij is zo rustig op de bal. Nu Clubbrug. Ja, nu Clubbrug. Maar hij is zo rustig op de bal. En... Uh, Geeft de jongens heel uh, vertrouwen in, uh, in het spel. Dus dan doet ook nog een k torson mee? Ja, k torson dat is Koppijn, zegt van van Ajax. Ja, nee, hoe heet het eigenlijk? Goed, en we en, en, en, en, en, en, en ook nog Bjarnason. Bjarnason, oh. Bjarnason. Hij speelt nu bij Sampdoria. Oh, ook niet mis? Ja, hij is ook een hele goede team. Serie A. En, uh, hij is echt een, uh, ja, echt een fighter. Hij is echt een goede voetballer. maar Ik denk dat hij, hij is op de bank nu bij Sampdoria. Maar uh, nog steeds een hele goede team daar. Dus het is eigenlijk alleen de keeper? Uh, die, die in eigen land speelt, dus jullie hebben eigenlijk een geweldig team. Ja, zeker. We hebben echt een kwaliteit. En hij is een van de spelers die speelt in IJsland. Ja, we hebben echt een kwaliteit in, de, in deze ploeg. Je hebt een ervaren coach, Lars Lakenbeek. Die is met Zweden is zweet, maar is met Zweden Nigeria naar het WK geweest. Hoe belangrijk is hij voor jullie? Hij is echt belangrijk. Hij, is, uh, hij geeft zoveel vertrouwen in, uh, in ons. En uh, ja, hij weet, uh, hij is echt, uh, weet wat hij, hij doet met ons uh, speel. Hij, is, uh, ja, hij speelt met Nigeria en uh, Zweeds op de WK. So, uh, hij, heeft, hij heeft alles gedaan. En uh, nu met IJsland uh, hoffelen naar, uh, naar het WK. Uh, volgende week is de loting voor <laughs> de playoffs. Wat moet het vooral niet worden... Ja, niet, niet Portugal. Uh, dat is zeker het beste, beste team. En uh, ja, dan uh, hebben we misschien... Uh, ik wil uh, Griekenland. Ik wil zeker Griekenland. En dat is een grote kans voor ons, denk ik. Wat gebeurt er als jullie het redden? Wat gebeurt er dan in IJsland? Ja, <laughs> ja ik weet echt niet. Ik denk, we uh, gaat uh, echt uh, naar een grote feest in IJsland. En uh, ja, het is echt een grote feest als, uh, als uh, Kleine IJsland uh, naar Weka komt. Eén ding valt ons op in Nederland: het zijn hoofdzakelijk aanvallers bij jullie. Doen jullie niet aan verdedigen? <laughs> nou nee, ja, als je kijkt naar, de, naar, de, naar de, nee, deze groep uh, met de Noorwegen en uh, Zwitserland, we hebben denk 17 gescoord, gege uh, 17 gegeerd, scoord en dan uh, ja, 14. Uh, de andere kant op. Zo, dat is niet, niet de beste op de verdediging. Maar uh, ja, we scoren heel veel. En we hebben heel veel quality. Met Kolpen en, en met uh, en Aitor. En, en, en als je zegt, Vim Bozen is op de bank. Dat is, is ongelooflijk. Mm. Duimen maandag. <laughs> ja, zeker. We gaan uh, kijken maandag. Johan Berg-Gutmondson van AZ was dat over de playoffs. Het Nederlands elftal heeft nog een kans... om als groepshoofd de loting voor het WK-voetbal in te gaan. Daarvoor is het belangrijk en afhankelijk... van het resultaat van de playoffwedstrijd Uruguay-Jordanië. Op de nieuwe uitgebrachte FIFA-ranglijst staat Oranje 8e. Mocht Uruguay van Jordanië verliezen... alles is mogelijk in het voetballen... dan is Nederland een van de acht groepshoofden. Spanje, Duitsland, Argentinië, Colombia, België, Zwitserland... en het Gaas van Brazilië, die hadden al uh, de status van groepshoofd. Goed, het is uh, inmiddels uh, 22 uur uh, 24. Ik dacht dat we even naar een, een plaatje gingen... maar ik stel voor dat we toch maar gewoon doorgaan naar het Driebanden. Ja, heel goed. Um, want hoe toepasselijk in het Antwerpse Lotto... In de Antwerpse Lotto Arena rollen deze dagen de biljartballen? De hal is het decor van het WK Driebanden... een evenement waar heden en verleden samenkomen. Aan de tafel de Nederlander die al deelname aan talloze WK's. En ook nu weer tot de favorieten behoort. Dick Jaspers natuurlijk. En op de tribunes de Belg die in 40 jaar tijd... liefst 23 keer wereldkampioen werd. Dan hebben we het natuurlijk over Raymond Keulemans. Edwin Cornelissen bezocht gisteren de openingsdag van het WK. Bij binnenkomst is er nog niet die hele stille sfeer. Nee, daar heb je een hal waar mensen zelf eventjes... een balletje kunnen stoten. En waar mensen natuurlijk ook hun eigen keu kunnen aanschaffen. Super sterk en wat je zo voelt... Ik probeer proberen te plooien. We spelen zelf biljart, dus het is altijd leuk als er zo wat biljartmateriaal is in staan. Dus komen we direct eens kijken. Hè. Waar let u dan op als u zo'n keu in de handen heeft? Ja, toch een beetje naar de kwaliteit en toch zeker ook een beetje naar de prijzen. Loop ik iets verder in deze hal, dan komen we daar de Hall of Fame tegen. Allemaal mooie oude foto's van de legendarische kampioenen van Weleer. Oeh in de eerste plaats natuurlijk Raymond Keulemans hè? Ja Raymond. ja mister 100 als ze zeggen hè, 100 titels, ondertussen alleen mensen spelen nog altijd biljart. Ja ja ja ja, hij zit ook op de eerste rij nu, hè. Ja. <laughs> als toeschouwer. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij zal er van genieten denk ik. En spijt hebben dat ik niet meer kan meedoen. De levende legende is in Antwerpen aanwezig als uh, very important guest. Hij kijkt toe vanaf de zijlijn en haalt natuurlijk ook de herinneringen op aan uh, de vorige WK's in België. Waar hij memorabele gevechten uitvocht. Uh, ja, dat was in uh, 1974 in de Stadsfeestzaal. Toen ik ik op dat moment van Kobayashi ook met één punt. Dat was... Echt legendarisch. Hè? Goed, dat was ongelooflijk. Uh, prachtige zaal was dat ook. En dan, nu is het voor de derde keer in België. Dus 39 jaar later. Hier in de Lotto Arena. Dus 39 jaar geleden was het de laatste keer in Antwerpen. Tussenin is het ook in Oostende geweest, in 1976. Ja. Daar nam ik revanche op. op met, ook in de finale met Kobayashi, want daar heb ik hem dan geklopt. Dus uh, dat was mijn revanche dan compleet. U zit uh, dit keer als toeschouwer op de tribune. Hè? Hoe bevalt u dat? Goed, want als het niet goed was, was ik hier niet. U heeft de biljarten in dat opzicht helemaal achter u kunnen laten? Wel, ik speel nog, maar niet meer individueel. Ik speel nog in team, Maar dat individuele heb ik weggelaten. Want dat is nogal een beetje, toch, een beetje te zwaar. Toch? Ook die... Die verantwoordelijkheid die je dan draagt van de spelen tegen Keulema's, hoe dan ook. Dus ze willen dan ook altijd nog winnen. Iedereen wil dat. De druk op uw schouders. Ja, druk, druk. Ja, wat wilt gij? Dan nemen we eens eventjes de trappen naar boven en komen terecht in de speelhal. Waar de biljarters binnenkomen met de enige bombari. Waar zijn de Nederlanders in de zaal? dat kan nog straffen, dat kan straffen. Daar is Dick Jaspers gekleurd giletje aan, hoffertje met daarin de keu in de hand. Dick Jaspers. Terwijl in een hoek van de zaal de vitrine de hoofdprijs staat, daar waar het om gaat tijdens dit WK, meneer. Het is een originele biljartkeu. Maar in samenwerking met een vriend hebben wij laat ons zeggen, daar een concept op gevonden om daar 80, verschillen, 80 briljanten in te verwerken. Briljanten? Briljanten, ja, ja, ja. Maar dat u de vraag stelt, wat is het verschil tussen diamant en briljant? Diamant is de grondstof en briljant is de slijpwijze. Hoe is het eigenlijk voor de organisatie om ja, toch zo'n bekende naam als Dick Jaspers hier ook te hebben? Uh, ik ken Dick heel goed. Heel, heel goed, denk ik. Hij speelt zelfs nu in de club waar ik van ben van zoveel jaren. En je hebt hem genoemd, dus Dick, denk ik, is er klaar voor. En zal hier toch wel zeer gevaarlijk zijn. En niet voor niks. Drievoudig wereldkampioen is hij. Hij draait al een hele tijd mee. Hoeveelste WK is dit voor jou, Dick? Ik dacht, dit mijn zestiende. Zestiende WK. Mensen vragen zich misschien af, Dick Jaspers, die naam die kom je al zo lang tegen. Wat houdt hem gaande? Ja, dan kun je hem elke keer die ballen zo precies te raken. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi, dat is een kunst. Dat geeft je zoveel voldoening. Als je, als je mooie series kunt maken, als je gewoon een prachtige driebandenspel kunt laten zien. Bij uh, andere sporten, voetbal en zo, dan weten we dat er altijd een leeftijdslimiet is. Hè? Dat het daarna wel minder gaat worden. Geldt dat voor biljarten niet zo? Of is het juist dat je door ervaring rijker wordt? Ja, je wordt eigenlijk vaak beter door, door die ervaring. En uh, er zit natuurlijk wel een limiet op qua leeftijd, maar gelukkig. Gelukkig ben ik heel blij om. Daar moet ik niet aan stoppen denken. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dus daarom ben ik ook heel blij dat ik, uh, dat ik voor biljert heb gekozen. Is het ook een beetje noodzaak om door te gaan? Want uh, ja, je verdient er een boterham mee in vier competities, geloof ik. Hè? Ja. ja, je slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. Ja. Het is natuurlijk mijn beroep. Uh, dit is ook werk. <laughs> dit is keihard werk zelfs. Dit is elke dag trainen en, uh, en, en, en reizen en uh, voorbereiden op die wedstrijden. Het, het is heel zwaar, maar ik doe het met veel plezier. In de zaal wordt het respectvol stil... Zo af en toe een beleefd applausje bij een mooi punt. Of een oeh, als de ballen elkaar net niet raken. Oh. Niet dat het een hele spannende partij is van Dick Jaspers. Want uh, hij heeft al snel een gepaste afstand op zijn tegenstander, Jean-Paul de Bruin. Raymond Keulemans, hoe kijkt u eigenlijk aan tegen Dick Jaspers? Uh, Dick is, is, is, is de gewone wereldtopper. Hij is ook al drie keer wereldkampioen geweest en hij zal... Hij is een van de mogelijke kandidaten. Ik tip hem bij de kandidaten voor de wereldtitel hier. Vast en zeker. Ik ben 48 en natuurlijk ga je een klein beetje meer relativeren. Mijn partner is, is mooi. Daar ben ik al ben ik zeer tevreden over. En, uh, elke titel die er nu nog bij komt is, is mooie winst. Altijd Palmer en I'll be your baby tonight. Het is vier minuten over half elf. Zometeen de hockeycoach Max Kalders, want Argentinië doet ze heel flauw. Zometeen meer daarover, eh, notabene zijn, zijn thuisland. Verder, Tuvalu is in Nederland en hebben gevoetbald vanavond. Dat allemaal straks. Eerst naar de marathon van Amsterdam. Want zondag staan opnieuw een aantal Afrikaanse topatleten daar aan de start. Ze moeten proberen het parcoursrecord te verbeteren... waarmee de hoofdstad haar positie op de ranglijst van de snelste steden kan versterken. In de schaduw van de favorieten staan ook een aantal Nederlandse toppers aan de start, waaronder Miranda Boonstra en Koen Rijmakers. Onze Floris van Horen zocht er twee op om te kijken hoe ze ervoor staan en wat komende zondag hun doelen zijn. Hier is de Nederlandse Miranda Boonstra. gegeven. komt Miranda. 2, 27, 31 officieel. Uh, Ja, ik denk dat het met de vorm heel erg goed is. Maar uh, ik vind dat het lastig te zeggen zo'n week voor de marathon. Want ja, je, bent, uh, je hebt de hele tijd heel hard getraind. Dus je hebt een lange tijd in een hele grote vermoeidheid gezeten. En uh, de laatste week ja, doe je minder. Dus je, je lichaam gaat heel anders aanvoelen. En ik voel me eigenlijk nooit super top voor een marathon. Maar ik weet dat ik me nooit super top voor de marathon voel. Dus daar maak ik me dan niet zo zorgen over. Dus... De vorm zit meer in mijn hoofd, dat ik weet dat ik hele goede trainingen heb gedraaid. Ja, in principe is die wel goed. Uh, de trainingen die ik heb gegaan, uh, gedaan, uh, die zijn eigenlijk heel goed gegaan. Kwalitatief uh, zeker uh, de tempo's gelopen die ik wilde lopen. Alleen heb ik uh, door een kuitklachtje in de laatste maand, heb ik niet helemaal kunnen trainen wat ik zou willen trainen. Publiek ...langs de kant hier op de Colsingel... ...terwijl Atmanen bezig is met zijn rondje. ...zijn hier de laatste meters van Koen Rijmakers. Hij gaat hier door het finishlint. ...na officieus 2 uur 10 minuten en 33 seconden. Een prachtige eindtijd voor Koen. Maar geen limiet. Het doel voor komende zondag is in ieder geval... Uh... Om een, weer om een, een lekkere en dat is dan vaak een, een vlakke marathon te lopen. Dus uh, zo, dat ik hem zo goed indeel dat ik eigenlijk de tweede helft uh, net zo hard kan lopen als de eerste helft. Ja, in eerste instantie was het doel om een PR te verbeteren. Maar ook daarvoor moet, ik, uh, ja, moet je natuurlijk wel scherp zijn en moet je eigenlijk een ideale voorbereiding hebben gehad. Dat heb ik dan niet gehad. Maar het moeten ook ideale omstandigheden zijn. Dus dat zijn nog uh, wat dingetjes die ik eigenlijk moet afwachten om te kijken wat nou precies mijn, uh, mijn doel gaat worden. Uh, mijn doel is, in Amsterdam is om in ieder geval een PR te lopen. Dat is het, uh, het minimale doel, zeg maar. Maar ik zou heel graag het uh, oude Nederlands record van Carla Burskens verbreken van 226-34. En dat is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn hoofddoel. De overwinning bij de vrouwen gaat naar de Keniaanse Alice Timbilil. In 2.25.03. En op gepaste afstand wordt Miranda Boonstra de beste Nederlandse in Amsterdam. Ze loopt de tweede helft van de race sneller dan de eerste. En daardoor brengt zij een goede 2-34-24 op de klokken. Ik heb in 2010 uh, Amsterdam voor het eerst gelopen. En volgens mij is het parcours nu hetzelfde als toen. Misschien een kleine wijziging wat we nu natuurlijk onder het uh, Rijksmuseum doorgaan. Maar het parcours is mij in 2010 goed bevallen. Ik heb het toen goed gelopen. En, uh, het is vlak, het is snel. Maar ik denk eigenlijk dat alle Nederlandse marathons uh, vlak en snel zijn. Dus uh, ja, het hangt gewoon een beetje van het weer af. En uh, hoe het zal gaan. Maar het parkour, aan het parcours zal het niet liggen dat ik een snelle tijd kan lopen. Rijmakers. Al een aantal malen Nederlands kampioen op de halve marathon. In 2009 nu de Nederlands kampioen op de marathon. Hij heeft een persoonlijke koor van 2 13 en bij hem is ook het beste eraf. En dat is logisch. Mijn laatste ervaring met dit parcours was wat minder prettig. Want twee jaar geleden ben ik uitgestapt. Maar ze hebben wel uh, sinds twee jaar geleden ook uh, het enige lastige puntje in het parcours hebben ze eigenlijk, uh, veranderd. Waardoor uh, ook dat uh, laatste lastige puntje dat is er eigenlijk uitgehaald. De eerste groep die gaat niet meer bij 35 uh, onder het viaduct door... maar wij gaan uh, gewoon bovenlangs, waardoor je eigenlijk zo goed als vlak loopt. Terwijl je voorheen uh, wel wat hoogteverschil had. Rijmakers, iets minder ervaring dan van de broek. persoonlijk koor, iets minder scherp. Dan de kastieker. TK in Zurich voor volgend jaar is zeker belangrijk voor mij. Enerzijds individueel, omdat ik met mijn tijden van de afgelopen jaren die ik op de marathon heb gelopen, sta ik ook Europees gezien wel in de top 10 of in ieder geval redelijk goed. Dus wat dat betreft. Uh, mag ik mezelf ook wel als kans hebben uh, zien op een goede klassering of uh, wellicht op een medaille. Ik wil heel graag volgend jaar naar de EK. Ik heb dit, uh, dit jaar de WK moeten missen en vorig jaar de Spelen. En um, ja, ik wil gewoon op het toernooi laten zien wat ik waard ben. Dat ik gewoon met die dames mee kan strijden. Aan de zondag gaan we het zien of het lukt. Miranda Boonstra en Koen Raimakers in een bijdrage van Floris van Horen. Nou, na het WK van 2,5 jaar geleden biedt de wielerbaan van Apeldoorn... vanaf morgen opnieuw onderdak aan een groot evenement. Het Europees Kampioenschap. Nederland is op veel onderdelen van de partij. Maar met veel medailles houdt niemand op voorhand rekening. De grote namen van Waleer zijn gestopt of overgestapt naar het fietsen op de weg. En de blik is nu vooral gericht op het presteren bij de volgende Olympische Spelen. Mocht er in Apeldoorn toch een Nederlander op het podium eindigen... dan is de kans groot dat dat Matthijs Bugli is. Hij won al een wereldbekerwedstrijd en werd begin dit jaar... derde bij de WK. En dan begint voor Bugli... De strijd om de bronzen medaille bij het ingaan van de laatste ronde. 2011, 2012, 2013 ben ik wel echt uh, gegroeid. Moet hij Buttigier en de twee Australiërs van zich af zien te houden. Ja, nu het volgende grote doel, het EK. Eigenlijk de eerste wedstrijd van het, uh, van het nieuwe seizoen. En Bugli verzekert zich overduidelijk van de bronzen medaille. Van na het WK tot, uh, de afgelopen WK tot nu... Heb ik niet echt een fysieke, fysieke grote stap gezet. Die wil ik echt dit jaar nog zetten. Bugli is terecht tevreden. Hij treedt in de voetsporen van Teun Mulder en Theo Bos. De Nederlanders die in de afgelopen jaren medailles veroverden op het wereldkampioenschap Buchli. Hij is Onthoudt een van die coming men. En het is natuurlijk belangrijk voor die uitstraling dat je, dat je daar uh, een uithangboot hebt. Maar ik denk dat dat ook een, een geheel ploeg op dat hoogste niveau kan overnemen. Dus als je dat opeens met een hele ploeg kan doen, is dat natuurlijk uh, nog een veel grotere werking als dat het een individu is. Ja, ik ben. Ik ben nu de eerste van de nieuwe lichting die echt goed heeft gepresteerd. Maar ik weet ook zeker dat die andere jongens het ook in zich hebben. Ja, ik ga er wel voor om de sport echt ook naar een hoger niveau te trekken. En, maar ik zal dat niet alleen doen, maar wel zeker met het team. Matthijs Bugli en daarvoor bondscoach René Wolf. De namen vielen zojuist al Theo Bos en Teun Mulder. Maar denk ook aan Marianne Vos bij de vrouwen... Jarenlang deed Nederland bij het baanwielrennen mee om de medailles. Maar momenteel ligt de nadruk vooral op het klaarstomen voor de toekomst. En daarom was die bronzen plak van Matthijs Bugli bij de WK van begin dit jaar ook zo'n opsteker. Ja, sinds uh, na de Spelen 2008 uh, zijn er een aantal renners gestopt. En uh, daarna was het eigenlijk alleen Teun Mulder die de baansport. Uh, ja, die, die de eer hoog hield van Nederland. Uh, toen in 2009 is er Evo Wolf gekomen, de nieuwe bondscoach. Die heeft nu echt een, een basis gelegd voor junioren en voor beloften en elite. Om echt de hele sport uh, gewoon een niveau hoger te krijgen. En uh, we hopen nu dus met een jonge ploeg weer uh, echt nieuw leven in te blazen. Ook, uh, naar de media toe zeg maar. Wij zijn een wielrenland dus uh, ik denk dat wij genoeg talent in, in duur en in sprint hebben. Zeg maar de tweedeling die je kunt maken bij het baanwielrennen. En uh, ja jammer genoeg zitten wij in een, in een uh, uh, cultuur dat je liever een tweede klas renner op de weg wil zijn als een eerste klas renner op de baan en dat is eigenlijk dat waar we, waar we een beetje hinken Um, wat de duurkant betreft. Maar ik, uh, ik denk dat we daar goede stappen hebben gezet in het laatste jaar... om daar, om daar structureel ook echt uh, een verandering in te brengen. Sprint en duur als in succes en minder succes in de Nederlandse baanhistorie. Daarom ook is voormalig wereldtopper Peter Schepp aangetrokken door de KNWU. En als ik het heb over duuronderdelen, de langste onderdelen... dan heb ik het over de koppelkoers, puntenkoers, scratch... En dan uh, ja, de afvalkoers die nog bijkomt in het Omnium. Helder, er valt op de duurnummers nog veel winst te boeken. Nou, ik wil een structuur neerzetten dat ondanks dat uh, niet alle onderdelen Olympisch zijn. Hè, en dan praat ik over de puntenkoers die, die ook niet meer Olympisch is. De koppelkoers ook niet. Maar ik vind wel dat daar een groot belang ligt om, om, om als baannatie uh, jezelf gewoon te laten zien. Je kunt daar wereldkampioen worden. Dat, uh, dat dat kan heel veel betekenen voor renners, maar ook het aanzien als, als baanland op zich. Normaal gesproken werd het erbij gedaan. Dan hadden we met de ploeg achtervolging getraind. En dan uh, zeiden ze van jongens, uh, wie nog zin heeft, die kan met, uh, met tien man de baan in. En dan gaan we nog wat, uh, wat oefeningen doen. Ja, dat is half-half. Dat is een oplossing die naar mijn uh, idee niet voldoende is. En ik hoop dat we ja, het liefst nu al resultaten gaan zien natuurlijk. Maar... Ja, dat kan ook voor de, voor de komende jaren zijn. Wat betreft grote successen en medailles, liggen de verwachtingen de komende dagen in Apeldoorn niet bijster hoog. We vragen het aan de drie geïnterviewden: Matthijs Bugli. Nee, dat, dat kan ik niet zeggen. Ja. Bondscoach René Wolf. Nou, uh, wij zetten op die moment eigenlijk in op uh, drie medailles. Dat is, denk ik, dat is ons doel, daarvoor gaan we. En uh, daarvoor hebben we denk ik ook genoeg mogelijkheden om die te winnen. Bondscoach Peter Schep. Nou ja, ik zou het uh, liefst inzetten op, uh, op die titels eigenlijk. In eigen land zou het natuurlijk mooi zijn voor die atleten. Ik heb zelf de ervaring gehad uh, met Jens Maurits om uh, in, in Alkmaar die, uh, die titel te halen op de koppelkoers. Ja, dat is een ervaring die me altijd bijgebleven is. Dus ja, dat gun ik die jongens uh, en, en meiden ook die nu hier zijn om voor eigen publiek uh, voor zo'n titel te kunnen gaan. Het is een fantastisch toernooi en EK is onwijs gegroeid in aanzien. En ik heb er wel vertrouwen in. Dat was Peter Schep over uh, de EK uh, wielen op de wielenbaan van uh, Apeldoorn... dat morgen begint. Goed, en dan uh, weet u nog een paar jaar geleden... Op de Haan, bondscoach van Tuvalu, een eilandje aan de andere kant van de wereld. 11.000 inwoners, nog minder dan bijvoorbeeld Urk. Uh, en laat die selectie nu vandaag, een paar jaar later, te gast zijn in datzelfde Urk. Er werd vanavond onder andere gespeeld tegen het algemeen amateur elftal van Urk uit 2000. Maar die wedstrijd was niet bepaald het enige agendapunt van vandaag voor de Tuvaluane. Een verslag van Matthijs Westraten. Ja, het is rond de klok van kwart voor elf in de ochtend hier op Urk. Op Urk, wat moet je zeggen. Het was vroeger een eiland. Een eiland net als Tuvalu. Alleen aan de andere kant van de wereld. Een bijzonder tafereel hier als de selectie van Tuvalu hier op de visafslag in Urk bij de veiling naar binnen loopt. Dus ze kijken hun ogen uit. de ja. En dan mogen ze naast de bieders zitten zeg maar. Maar nou, laten we even zitten nu eventjes. Boys, boys, first take a seat, take a seat, And then the, the program will be explained. So, first now the film. Urk, a pearl in many ways. De most obvious pearl, of course, is the beautiful harbor with the old village as the horizon. Toevalu en Urk, ja, je zou ze in eerste instantie niet koppelen, maar er zijn raar vlakken genoeg, hoor. De zee, vissen, het geloof en natuurlijk voetbal. Dus dat was voor mij de reden om de gemeente Urk te vragen of zij Toevalu willen adapteren gedurende hun verblijf in, in Nederland. Mijn naam is Herman Poos en ik uh, noem me even tijdelijk mediaadviseur van... Uh, van uh, de stichting Dutch Sport En uh, Het doel is: proberen we met allerlei acties uh, deze dag, en daar uh, zijn we vandaag heel goed mee begonnen, om 5000 euro op te halen, zodat we structureel uh, ook een trainer daar kunnen plaatsen die het voetbal verder kan ontwikkelen. So, watch your hands, want if you put up your hand, it's yours and you have to pay. You pay for me. No, no, no, no. In het verlengde van de selectie van Tuvalu komt er nog een oude bekende binnen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de selectie van Tuvalu zelf. Het is de oud-bondscoach van Tuvalu, Foppe de Haan. Heb ik ook nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Ja, apart gezicht, hè, zo die jongens met uh, nou, toch een beetje hun eigen klederdracht in zo'n Urken visafslag. Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. En, en als je, nou ja, je, het is hier kouder, hè. Ja. <laughs> Aanmerkelijk kouder. En, en, uh, en, uh, maar goed, ze zijn gewend aan de zee en, aan, uh, en uh, echt aan een woeste zee, hoor. Ja, en als de eerste verbazing een beetje van de gezichten is verdwenen... nemen de mannen plaats in de veilinghal hier op Urk. En de veilingmeester gaat ook op zijn stoel zitten. Before we start selling the fish. Mm -hmm. We want to ask the players to give some two short, gospel songs. Okay. To give a good ambiance voor yeah. de selling. Ja. Yeah? Oké. Okay. Yeah, okay. Ja. mooi okay. hoor. Twee totaal verschillende culturen bij elkaar. En om dat te illustreren moet er natuurlijk gezongen worden. Halleluja. Vond u het mooi, meneer? Ja, het is, het is, ze zingen net als de Urkers. Het is een keer wat anders, hè? Ja, maar het, ze hebben hetzelfde geluid als een Urkers. Maak jij even een mooi praatje over die mooie kistvis die daar staat? Genoeg gezongen. Assistent veilingmeester ja, voor ja, ja, ja, ja. vandaag, Volpe de Haam, neemt het woord. 4400? Ja. ja, ja. ja de... Oké. Okay. Nou, wie meer? 450? Eenmaal, andermaal. Verkocht. Klasse. Ik, ik we, degene die het uh, iets vertelt over, uh, over, uh, over Tuvalu. Uh, het gaat over Tuvalu, over het werken daar, over het werken met de mensen. Maar het gaat ook over het zingen, het geloof, de beleving. En dan wordt Foppe emotioneel. Dat was indrukwekkend. Normaal was het zo voor de wedstrijd, dan. ...hielden wij ons verhaal, we hadden een papieren ophangen, typisch Nederlands, meegenomen uit Nederland... ...van uh, dat een poppetje daar, een poppetje daar, een poppetje daar, en dat moet je zo en zo en zo doen... ...dan kwam de dominee, de dominee was de teamleider, handen om elkaar heen en stonden ze uitgebreid te bidden... Er kwam ook geen eind aan, en, uh, en toen, die dag, toen wat het zingen was zo, uh, zo uh, indrukwekkend eigenlijk, gaf zoveel zweer. Toen zei die dominee van, nee, we gaan niet bidden, we gaan zingen... Nou, en toen wonnen we ook. Hè? <laughs> ja. Kunt u eens uitleggen waar die emotie vandaan kwam? Ja, dat is, dat is dus alles, dus op het moment dat, dat, dat je dat uh, vertelt, dan komt dat weer boven. En ik moet zeggen dat, dat, dat uh, uh, soms erg ik me de dood. Dat, dat was ook zo. Maar er waren ook fantastische dingen bij. Hè? Dus dat je toch in staat bent dat vreemde westerlingen... Een, een aardige band met die jongens op kunt bouwen. En met sommigen, die aanvoerder die er nou niet bij is... maar ook, was heel bijzonder... Daar komen we echt hartstikke goed mee overweg. Nou ja, en dat, en, als het, en dan in uh, te, wat ik vertelde in die bus, dat, dat vergeet nooit weer. Ja, zo zingend lopen de uh, Tuvalianen door de straten van Urk. En dan gaat het op naar de werf voor een fotoshoot. Kijk, een beetje naar de vissen om kijken, naar die vis om te kijken. Of de... Ja, zo is het prima. Ja, is het is trouwens goed. Ja, meneer Foppe, meneer, meneer Foppe, kunt u een beetje, pas op, meneer, kan u een beetje ervoor, meneer Voppen. Ah, meneer Foppe, hallo, moet u even hier tussen, ja, ja even, meneer Foppe, kunt u, oh, kan u een beetje, meneer Foppe, een beetje, vooraan. een beetje lachen, een beetje zingen, ze hebben er lol in, en dan is daar opeens op de fiets de burgemeester van Urk. Hij zwaait, hij lacht, hij vindt het ook allemaal wel leuk. Het is een bijzondere aangelegenheid, burgemeester, hè? Ja, het was hartstikke bijzonder, want ik kwam op de fiets aanrijden. En Toen hoorde ik allerlei mensen zingen met allerlei kransen in hun haar. En toen dacht ik, oh, dat is je hè? Ja. Nou, Urkers kunnen ook goed zingen, maar zo zie je ze niet op straat, inderdaad. Boys, come on. Please, follow the leader. Come on. Ja, en zo komt er een einde aan een toch wel heel bijzondere dag, hoor, hier op Urk. Met als hoogtepunt natuurlijk die wedstrijd. Althans is het misschien die nieuwe roeping van Foppe de Haan? Eenmaal, andermaal, verkocht. Ja, en hoe sluit je een dag als vandaag nou anders af dan met een lied? Ja, mooi. De Toevaluanen op Urk vandaag. Wilrenner Rob Ruig zet zijn loopbaan voort bij een nog nieuw te formeren... Belgische formatie, vastgoedservice gaat die heten. Dat melden diverse Belgische media. En profvoetballer, u hoort het goed, Timmy Simons... u kent hem nog van PSV, is een van de mensen achter die formatie... die uh, overigens de continentale status heeft aangevraagd... Dat is twee niveaus onder de World Tour. Simons die heeft namelijk 50% van de aandelen gekocht. Ruig, die zijn huidige ploeg van DCM... na dit jaar ziet stoppen, wordt bij vastgoedservice... De kopmannen, 26 jaar inmiddels de Limburg. Hij was in 2011 nog 21ste in de Tour, maar behaalde sindsdien geen aansprekende resultaten meer. Daarnaast zal ook uh, onder andere de Belg Kevin Hulsman met de Belgische ploeg gaan rijden. ex uh, wielenprof Jan Verstrepen wordt daar de ploegleider. Goed, we zouden even bellen met uh, Max Kaldas, de hockeycoach. Dat hebben we ook gedaan. Maar hij neemt niet op. Dus Max, als je luistert, neem je telefoon even op. We willen hier wat vragen. daar ja, gaan we Oliver, Newton, John en die lekker eens daar toch even de nek draaien, um, Want we hebben Max Caldas nu aan de lijn. Uh, dag meneer Caldas, goedenavond. Bondscoach van oh, Nederland. Ja. Goedenavond. Maar vooral ook Argentijn. Um, de Nederlandse hockeyvrouw die spelen over zes weken in Argentinië. Het finale toernooi van de Hockey World League. Dat klopt. In San Miguel de Tucumán. Dat is op zich al een mooie plek om te gaan spelen in het noorden van, uh, van Argentinië. Ja. Oranje ingedeeld in de pool met Engeland, Duitsland en Korea. Ja. Uh, Argentinië met Nieuw-Zeeland, Australië en China. Klopt ook allemaal. Dat klopt allemaal, ja. Maar wat hebben ze allemaal geregeld? Wanneer moeten jullie spelen? Uh, wij spelen um, 30 uh, en nee, ja. 30. Nee, sorry, 30 ja, in december. Um, ik bedoel meer het tijdstip goed. van de dag eigenlijk. Oh ja, eigenlijk gewoon vol mee. De eerste potje tegen Duitsland is om half twaalf... En daarna negen uur ochtends en negen uur ochtends. Dus in die zin uh, hebben we gewoon minder last van de hitte als andere teams. Mm -hmm. uh, de laatste ervaring daar was in, in Rosario voor de Olympische Spelen. We spelen elke keer om 12 uur. Yeah. Om twee uur. En dan ging het lekker om acht uur s'avonds. Dus dat was een, een beetje verschil. Maar goed, yeah. deze keer hebben we ons al sterk, sterk gemaakt als bond dat we niet dezelfde. ...programma's hadden we krijgen als de vorige keer. Waardoor we kregen uh, aan de tijdstippen... ...en uh, met name in de ochtend. Ja, ja, uh, waardoor nee. um, voor ons is gewoon wel uh, lekker... ...wat, wat frisser. Ja, maar die Argentijnen, die, uh, die Argentijnen hebben er wel alles aan al gedaan... ...om jullie dwars te zitten, had ik een beetje de indruk. Nou, in, in, in, in de Tchappers-Troff in Versailles... ...dat, dat had wel gewoon uh, gekund, zeg maar. Dat was wel... Heet, uh, wel ja, zij, hun pool spelen alleen maar s'avond, onze pool spelen alleen maar smiddags. En, ja. ja, en je en je ze sowieso in de kwartfinale, half finale. En kan je vertellen met 40 graden plus zoals het was. Inge onze keeper Joyce Hamboek. Twee wedstrijden met koorts echt gewoon geëindigd. Maar met hoge korts hmm. vanwege die koeling. Uh, ja, vanwege vanwege de lange hitte. Ja, dat snap ik En wel. zij spelen gewoon lekker om negen uur s avonds. Dus ja. weet je, in ieder geval zoals wij thuis spelen, spelen we ook s'avonds. avonds. Dat begrijp ik voor het publiek ook. Alleen, um, deze keer zitten we meer speling qua tijd. En eigenlijk negen uur ochtends vind ik het lekker. dat ik je, je wel vroeg wakker om te eten en de rest. Maar eigenlijk, voor de hitte start, ben je al klaar. En... Um, ja, wat meer aan een soort dag. Ja, nou ja, goed. We, we moeten het hierbij later, helaas. Ik had nog langer met ja, u willen praten, maar we kregen u niet eerder te pakken. Uh, ja. De feit is dat de Argentijnen hebben geprobeerd om ons dwars te zitten. Het is niet gelukt. Uh, volgend jaar, het WK in Den Haag. Dan stel ik voor dat zij lekker smiddags spelen. Wij lekker s'avonds. Ja. Maar dat is al geregeld, geloof ik. Dus dat komt het wel goed. Dank Dankjewel. wel. Graag aan. Meneer Alders, de Boskans okay. van Nederland. Tot zover deze editie van Langs de Lijn. Zometeen, Chris Keine in Met het Oog op Morgen. Goedenavond.